van Kamp met het NRW-journaal. Nederland is bereid meer asielzoekers op te nemen, maar alleen als de andere EU-landen ook meedoen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. Het kabinet zou ook willen dat migranten die van de boot stappen meteen worden teruggestuurd naar de plaats waar ze zijn ingescheept. De plannen zijn bedoeld om de grote toeloop van migranten uit Afrika en Midden-Oosten eerlijker over Europa te verdelen. Minister Dijsselbloem heeft positief gereageerd op de gunstige voorspellingen van de Nederlandse Bank. De aantrekkende economie levert ruimte op voor zo'n 5 miljard euro aan lastenverlichting, zegt DNB-directeur en econoom Job Zwank. Verder is het begrotingstekort lager. Het is nu volgens Dijsselbloem wel zaak om koers te houden. De Verenigde Naties hebben scherpe kritiek op Israël en Hamas, omdat vorig jaar veel kinderen het slachtoffer zijn geworden van het Gaza-conflict. Vooral Israël krijgt er in de VN-rapportage van langs, wegens het optreden van het leger afgelopen zomer in de oorlog in de Gazastrook. Op de G7 zijn afspraken gemaakt over de strijd tegen de klimaatverandering. Alle zeven leiders zijn bereid binnen de afspraken te maken waarin staat dat de opwarming van de aarde in vergelijking met 1990 maximaal 2 graden Celsius mag zijn. Verder willen ze binnen 10 jaar het gebruik van kolen en olie substantieel hebben teruggedrongen. De politie in de Verenigde Staten verhoort honderden mensen... die werken bij de zwaar beveiligde Clinton State Prison. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapte daar twee moordenaars. Gouverneur Cuomo van de staat New York zegt dat de gedetineerden... hulp hebben gehad bij een ontsnapping. Ze moorden onder meer een gat in de stalen muur van hun cel... en in een stoompijp. Ik geloof niet dat ze het gereedschap hiervoor zonder hulp hebben verkregen... zegt Cuomo. Het weer, vannacht bewolkt en droog. Morgen overdag zijn er de hele dag wolkenvelden... maar de kans op regen is heel klein. De zon schijnt af en toe en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het. En de Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met, met nu. Het laatste uur.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 En mijn ouders die gingen naar de hervormde kerk en daar nou, ging ik dan ook naartoe. En zo heb ik een beetje het, wel een christelijke achtergrond. Maar tijdens mijn tienerjaren uh, heb ik eigenlijk de kerk vaarwel wel gezegd. En de reden daarvan was dat ik dus verschillende dingen zag...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 Wat ik me kan herinneren, speelde zich heel veel op straat af. Je deed allerlei creatieve dingen. Je moest jezelf vermaken. En uh, tegenwoordig is het allemaal anders. Omdat die hele wereld is veranderd met televisie en met uh, internet en noem maar op, uh, computerspelletjes. Dat kende ik niet. Dus ik heb een hele andere jeugd eigenlijk gehad als uh, ja, de kinderen die nu opgroeien. Ja, totaal anders hè. Altijd op straat spelen natuurlijk hè. Ja. En dat was ook leuk. En Leiden is een mooie stad. Leiden is een hele mooie stad. Het is een stu st studentenstad. Uh, er leven heel veel studenten, maar het is ook een oude stad. Net als Haarlem een beetje. Het is uh, heel veel grachten, heel veel oude huizen. En uh, ja, Leiden heeft ook een hele grote his historie vanwege ook uh, de 80-jarige Oorlog. En uh, nou, dat...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 er waren maar weinig mensen die mij me tegen konden houden, dacht ik. En toen uh, ontmoette ik uh, van een vriendje, uh, die had een vader. En die vader die was directeur van, de, van, een, van een technische school. Dus die vroeg aan mij, Theo, wat ga je doen als je straks slaagt? Daar was je gewoon nieuwsgierig naar. Zegt, nou, ik ga naar de kunstacademie. Kunstacademie, zegt hij. Toen zegt hij, mag ik jou een raad geven? Ik zeg, ja hoor, raad is nooit weg. Toen zegt hij, de kunst is een kunst, maar om van de kunst te leven, is de allergrootste kunst. Dus hij zegt, je moet een technisch beroep kiezen. En nu ik 67 ben, kan ik daarop terugkijken en hij heeft gelijk gehad. Hij zegt, je moet een technisch beroep kiezen, dan heb je altijd werk. En zodoende ben ik eigenlijk, want uh, wij wonen niet zo ver van de kust vandaan. En ik had me altijd afgevraagd. Wat is er nou achter die zee? Er was een, een soortement innerlijk diep verlangen van dat ik eigenlijk weg wilde uit, uh, uit Nederland. En zodoende ben ik op de hogere zeverschool terechtgekomen. Dus ik heb de machinistenopleiding gedaan. En uh, ja, dan sluit je dat af na twee, drie jaar en dan uh, ga je dus varen. Dus ik heb uh, driekwart van de hele wereld gezien. En dat heeft mij heel veel... Uh, ja, dat heeft me heel veel uh, inzicht ook gegeven in, uh, in bepaalde dingen. Maar uh, ik moet zeggen dat ik dus uh, heel veel gezien heb op de wereld. En dat ik me altijd afgevraagd heb van... Uh, als er nou een god is, waarom is er dan altijd die, al die ellende die ik, die ik dus zag? Ik zag ook goede dingen, leuke dingen. Maar ik zag ook heel vervelende dingen. En uh, nou, dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. En na een paar jaar uh, ontmoette ik uh, mijn huidige vrouw. En die vond varen niet zo leuk, dus ik ben met vader gestopt, omdat je altijd weg bent. Je bent soms al drie, vier, vijf, vijf maanden weg van huis. Dus toen ben ik met, uh, met vader gestopt. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 26. Ja. Toen ik 26 was, ben ik gestopt, heb ik een, een walbaan gezocht, een, ba een, een baan aan de wal. En toen kwam ik bij een bekende Nederlandse bierbrouwer terecht. En toen hadden we, dacht ik, het helemaal gemaakt. We hadden een eigen huis, twee onder een kap met een hele grote garage. Ik had een, een superbaan. Mijn eh, vriendin die had dus ook een hele goede baan in een restaurant. Dus we hadden eigenlijk alles wat ons hartje begeerde. We hadden een huis vol met antiek. Daar staken we heel veel geld in. En ik dacht dat ik... Eh, en dat is het mooiste wat in mijn leven is overkomen. Ik dacht dat ik God niet nodig had. En... God heeft mij een hele uh, duidelijke uitdaging gegeven. En dat is tot op vandaag de dag nog steeds blijft dat de grootste uitdaging in mijn leven. Is om uh, God te leren kennen. Dus ik was erg nuchter. Ik ben een nuchter Hollander. Dus ik hoorde wel van, van Jezus en dat je een persoonlijke relatie moest hebben. Maar ik dacht, ja, wat moet ik daar nou allemaal mee? En... Zoals ik het nu vertel, zo is het eerlijk gegaan. Dan heb ik tegen God gezegd... als het werkelijk waar is... wat mensen zeggen dat ik een persoonlijke relatie moet hebben... dat Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is... als dat allemaal waar is... dan zou ik heel graag willen... en zo heb ik het gezegd... zou ik heel graag willen dat u zichzelf aan mij openbaart... op zo'n manier... dat ik het mijn hele leven nooit meer vergeet. En, dan, en dat heeft hij gedaan... Oh, vertel. En, dat is ja. interessant. En dan vragen mensen altijd... Theo, wat gebeurde er toen? En dan zeg ik altijd... Ben je wel eens verliefd geweest? En de meeste mensen zeggen ja. Ik zeg, Kan je aan iemand uitleggen die niet verliefd is geweest... hoe dat voelt? Nou, en dan krijg je allerlei dingen. Ja, dan krijg je een heel prettig gevoel van binnen. En je bent helemaal blij. En je, je een beetje zweverig misschien ook wel af en toe. Uh, hoewel je wel een beetje... beide benen op de grond staat. Maar het voelt heel erg prettig. Je hebt ook alles voor die uh, persoon over. Je zou uh, alles willen doen voor die persoon. En als je dus een ontmoeting met God hebt op een of andere manier dan is dat duizend keer sterker. Mm. Dat is zo'n sterke kracht die de, eigenlijk waar je mee in, in aanraking komt dat je dat je hele leven uh, niet meer vergeet. En het mooiste vind ik als je een, uh, een encounter om maar eens een uh, modern woord te gebruiken met met de Allerhoogste God hebt, dan, dan vergeet je dat ten eerste niet meer. Maar ten tweede is het iets wat je nooit meer kwijtraakt. Ook al zou je afdwalen, dan blijft die, die kracht van God, en dat is zijn liefde, die blijft aan jou trekken. En dat heeft mij in mijn 38, 39 jaar nou dat ik, dat ik hem ken heeft dat mij altijd als een soort uh, aantrekkingskracht, een soort uitdaging die hij mij geeft, om hem te blijven volgen. Hmm. Nou, ik had dat beroep, van, uh, dat heb ik gezegd, van scheefwerktuigkundige. En dan komt er weer een uitdaging. En mijn hele leven bestaat eigenlijk uit, uit uitdagingen. Als, uh, ik ben een persoon, en dat heeft met, met mijn karakter te maken, als de uitdaging groot genoeg is, dan wil ik hem aangaan. Ja, dus ik was dus, met jou uh, verbonden. Ja, ja. Ja. Dus ik kwam met mensen in aanraking. Ja. En toen vertelde ik mijn getuigenis. En ik vertelde ook dat ik uh, op was geleid voor scheepverterkundigen. En toen kwam ik mensen tegen. En die voeren op een schip. Dat noemen ze een, een gospelschip. En een gospelschip is eigenlijk die het evangelie. Uh, met vrijwilligers uh, die dat schip runnen. En die varen de wereld rond. Om het Evangelie niet alleen te vertellen en uit te dragen, maar ook via een hele grote boekenstand uh, eigenlijk ook het, uh, het geschreven woord uh, te verkopen of aan de man te brengen. Die mensen vertelden mij dat en ik wist wat varen was. Ik heb jaren gevaren, dus ik geloofde het niet. Ik, zeg, ik kan me niet voorstellen dat je een schip kan runnen met vrijwilligers uh, en dan de wereld rondvaart. En, dus ik geloofde het niet. Dus ze daagden mij uit. Ze zeggen: Nou, als je het niet gelooft. Ja. Dan. Uh, een van de schepen, ze hadden toen de Logos en de Doelos. Een van de schepen, de Doelos, die ligt in, uh, in Spanje, in Bilbo. En toen heb ik de uitdaging aangegaan. Ik heb mijn, uh, we hebben onze spullen gepakt. En ik ben daar uh, een zomeractie gaan doen. Op dat schip, in Spanje. Nou, ik was binnen één dag verkocht. Ik dacht: Dit is het helemaal. Je kan datgene je geloof uitdragen. Je komt met verschillende mensen in aanraking. Culturen hebben mij altijd ontzettend aangetrokken. Niet alleen qua eten, maar ook qua hoe mensen het beleven. En ik heb ontdekt dat God in iedere cultuur een opening heeft gemaakt op het evangelie. Evangelie uh, of de gospel is niet iets westers. Het is eigenlijk begonnen in Jeruzalem. En dus het is eigenlijk een, een oosters iets, maar God heeft een, in iedere cultuur heeft hij een opening gemaakt. En de grootste opening die ik gezien heb uh, in mijn varen op de Logos is in Papua New Guinea. Wat heb je dan gezien dan? Nou? Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat heb ik ervaren dat ik dus mensen zag die, uh, waar wij twee, 2000 jaar over gedaan hebben... Dat hebben hun in 30, 40 jaar beleefd. Ik zag dat Papua's met een, een been door hun neus zitten op een vorkheftruck. En die mensen die waren zo uh, open eigenlijk voor het evangelie. Want zij uh, beleven heel veel dingen met, met geesten. En God is ook geest, dus daar hebben ze wel iets mee. Nou, en als ze dan uh, tot ontdekking komen dat uh, de geest van God de grootste en de sterkste geest is, dan willen ze dat heel graag hebben. Dus eh, vaak Oosterse landen zijn, vind ik, wat ik beleefd heb, zijn meer open voor het evangelie als hier in de Westerse wereld. Want in de Westerse wereld, zijn we door ons denken, eh, denken we dat we God die nodig hebben. En ik zeg het nogmaals, de grootste uitdaging in... In mijn leven is dat God mij uitdaagde dat ik hem nodig had. Je kan alles hebben en dat mag allemaal. Je mag rijk zijn, je mag tien rols gooitjes voor de deur, dat maakt niet uit. Als je maar beseft dat wij niet zonder God kunnen. Dat hij ons gemaakt en geschapen heeft. En dat hij, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste... dat hij een persoonlijke relatie met ons wil. Ja, Dat is wel bijzonder. Hoe, hoe, hoe, ja, hoe kan je dat dan duidelijk maken aan die mensen... Die je ontmoet een persoonlijke relatie met God. Dat is toch weer anders dan een relatie met een mens. Je hebt dat inderdaad uitgelegd hè, met die verliefdheid en zo. Maar ja, uh, hoe kan je dat duidelijk uh, eens verwoorden voor de mensen? Stel dat er nu iemand luistert die denkt: ja, ik wil ook wel die persoonlijke relatie met God. Wat zou je dan vertellen? Dat klinkt misschien erg simpel. Maar God heeft een opening gemaakt uh, in ieder mens eigenlijk. Een ingeboren iets om hen te ontvangen. En wij bestaan uit drie delen. Ieder mens bestaat uit drie delen. Die bestaat uit een geest, een ziel en een lichaam. En de geest is het allerbelangrijkste van die drie. Want daar werkt God door. Dus er is vroeger iets gebeurd... waardoor de relatie van God en de mens is verstoord. En dat noemen ze zonde. Zonde. En Adam en Eva die zijn in zonde gevallen, die hadden een 100% pure relatie met God, maar dat is verstoord door de zonde. Ze zijn daarin verleid en daardoor is de zonde in de wereld gekomen en is de relatie met God is verstoord. Dus hun geest die ging dood, hun geest die levend was, die ging dood. Nu is het zo dat God ontzettend omzag naar de mens, dus hij heeft een plan. Ontworpen, een plan bedacht, God heeft een plan bedacht. om weer in relatie met hem te komen. En dat heeft hij gedaan door Jezus Christus. Jezus Christus is de Zoon van God. Dat wil zeggen, de Zoon. dat wil zeggen dat hij van God is uitgegaan. Voor de grondlegging der wereld. had je al eigenlijk een drie eenheid. En dat was de Vader, God de Vader. God de Zoon en de Heilige Geest. En die drie zijn één. En door Jezus Christus, en we zitten nu vlak voor Pasen... en dat, doordat Jezus Christus aan het kruis voor onze zonde gestorven is... is eigenlijk de weg voor iedereen opengemaakt. Het enige verschil is dat wij als mensen een vrije wil hebben. Het is dus onze keus, God is er al. Het is onze keus om dat offer wat Hij gedaan heeft door Jezus Christus... om dat te aanvaarden... Als we dat aanvaarden, en dat heb ik ook aanvaard, dan gaat er iets door je heen en dat noemen ze een wedergeboorte. Dus jouw geest die eerst dood was, die wordt nu levend gemaakt. Dus we hebben een levendmakende geest weer in ons, omdat we dat offer van Jezus Christus aanvaarden. En als je dat aanvaardt, en dat draag je iedere dag als je uh, wederom geboren bent, als je een, een kind van God bent geworden... Als Jezus Christus, wat hij aan het kruis gedaan heeft... dat hij voor onze zonde gestorven is... als we dat aanvaarden... dan is de relatie met God weer hersteld. Dat wil niet zeggen dat je een perfect leven gelijk hebt. De binnen, jouw lichaam dat blijft nog precies hetzelfde. Alleen het enige wat er 100% verandert in ons... is onze geest. En die geest, die gaat, die ziel gaat hij ook vernieuwen. En tenslotte ook jouw lichaam. En dat is het mooiste. En dat, ik, ik wandel nu al 8, 39 jaar met de Heer... en ik kan zien dat hij mij daar iedere keer kracht voor geeft. En... Kracht voor wat? Om met hem te wandelen bedoel je? Met hem ja. leven elke dag. Ja. Hoe doe je dat praktisch dan? Met God leven elke dag? beetje ochtends en s avonds of tussendoor? Hoe doe je dat? Nou, ik heb wel tijden dat ik dus apart zet om met God in communicatie te zijn... maar ik heb over de, uh, het aantal jaren geleerd... dat je op ieder moment... en dat komt omdat wij verbonden zijn met Gods geest... door onze geest... dat je ieder moment uh, van de dag... kan je contact hebben met hem. Dus je zou eigenlijk... wat ze dus noemen... een levende relatie met God hebben. Dat kan. Dus alles wat je doet... of je nou aan, aan het werk bent... of je zit in de auto... het is een besef dat God er altijd is. Want, zegt hij, in de laatste der dagen zal ik uitstorten van mijn geest. En dat heeft hij gedaan, de heilige geest heeft hij uitgestort. En die leeft dan, als je die wedergeboorte meegemaakt hebt, dan leeft die geest in ons. En iedere dag, dat wil niet zeggen dat ik niet in verleidingen kom. Dat wil niet zeggen dat ik, eh, dat ik helemaal zonder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 We'll you. CfM Zandvoort met het laatste uur. En ik spreek vandaag met Theo de Rooij. Theo, je vertelde net uh, van de boten Logos uh, waar je op hebt gevaren. Uh, er zijn nog meer boten, hè? Van de... Ja, Operatie Mobilisatie. Ja. Zo heet die, uh, die zendingsorganisatie. Uh, en die had uh, drie schepen ervaren. De, zeg maar de Logos 1. Hij zat er vier schepen van. De Logos 1, de Logos 2, de Dulos... En tenslotte uh, de logos Hoop. En alle hadden ten doel om het evangelie in de wereld uit te dragen. Niet alleen door uh, woord en uh, getuigenissen van mensen. Maar uh, wat ik ook uh, zag en waar ik heel veel aan meegedaan heb. Dat ze ook uh, hielpen. Dus ze gingen projecten doen. Ze kwamen ergens in een land en dan uh, had je een line-up man.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 ...of een school moet veranderd worden... ...daar moet bijgebouwd worden... ...die wordt er klein... ...dan, gaan wij, dan zetten ze een project op... ...en dan worden met... Uh, uh, ...met de mensen van de Logos... ...met de mensen van het schip... Uh, wordt er dus een, uh, ...worden dus dingen gedaan... ...of er wordt een, uh, een wel aangeboord... Om, uh, ...om water te krijgen... ...dus je kan wel voorstellen... ...dat je dus heel veel uh, projecten... Uh, ...bij betrokken bent...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 Teams die dus uitgaan, het zij straatevangelisatie, het zij dat je naar een gevangenis gaat, uh, dat kan allemaal. Er is ook iedereen heeft ook een, een taak aan boord. Dus uh, ja, je kan me voorstellen als je dan met een, een schip van 440 man uh, zit dat er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 onderweg en uh, onze oudste zoon die is in uh, Sri Lanka geboren dat ligt uh, ten oosten van India, helemaal zuid India en dan is een klein eiland en dat heet vroeger Ceylon maar tegenwoordig heet dat Sri Lanka en daar is onze oudste zoon geboren uh, we hebben twee zoons en de tweede is geboren in Vancouver en dat is wel heel erg leuk dat hij in Vancouver is geboren want uh, daar woont hij nu door zijn uh, door zijn geboorte in, in Canada krijg je automatisch als je 18 bent, krijg je uh, je paspoort en dan ben je dus eigenlijk uh, Canadees en dan mag je alles dan kan je het land in, je krijgt een werkvisum, je krijgt alles en dat heeft hij dus ook uh, gedaan maar de reden dat wij dus in Canada zijn beland ik was, wij waren met het schip de Logos waren we in Papua, Nieuw-Guinea en Port Moresby. En dat was een Nederlandse zendeling. Ik weet niet of je zijn naam kent, maar zijn naam is Jan Schubert Pasterkamp. Ja, en Jan Schubert Pasterkamp <laughs> die was daar medevoorganger van een vrij grote uh, gemeente. Bestaande voor 99,9% uit Papua's. En wij waren daar met een team van de Logos. en Jan Pasterkamp. Jan die komt naar mij toe en die zegt, ik ben geen profeet. Een profeet is iemand die dus profetische gaven zou kunnen hebben... dat hij dus een woord van God krijgt voor een ander persoon. Hij zegt, ik ben geen profeet, maar ik voel heel sterk dat ik aan jou moet zeggen... dat je je af moet zonderen of tijd apart zetten om zijn woord te bestuderen. Nou, dat vertaalde ik als zijnde, ik moet tijd apart zetten dat uh, we krijgen heel veel de kans als uh, weer een bijkomstigheid eigenlijk je krijgt heel veel de kans om je talenten die je van God gekregen hebt om die volledig uh, ja ik zou haast kunnen zeggen uit te buiten maar God die vindt dat heerlijk om de gaven die hij jou gegeven hebt dat je die ontwikkelt en daar helpt hij je bij dus ik krijg heel veel de kans om hier en daar uh, te prediken om mijn getuigenis te geven om het woord van God uh, te delen met andere mensen maar mijn kennis was nog niet zo uh, diep. En ik ervoer dat God tegen mij zei dat ik tijd apart moest zetten om zijn woord te bestuderen. Nou, en zodoende ben ik eigenlijk beland in Canada omdat je daar een. Uh, een, een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 door de heilige geest eigenlijk geopenbaard worden aan je dus als je wat leest dan moet je openbaring dat heet openbaringskennis moet je dus eigenlijk krijgen en dat komt door de heilige geest en daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we die heilige geest hebben door de heilige geest krijg je die openbaringskennis en dan kan je honderd keer over een tekst heen lezen en ineens dan, dan is het net of er een soort licht opvalt en dan krijg je nieuwe openbaring en dat is het Misschien op dit ogenblik nog geval wat God aan mij geeft. De allergrootste uitdaging die ik heb. Op dit ogenblik om die openbaringskennis van God. En die is zo ontzettend rijk. Dan kan je met een, met een, met een paar woorden uh, die je dus krijgt. Kan je ontzettend veel uh, ja, bewerken. Ook voor andere mensen. En dat heb ik in mijn eigen leven ook uh, ervaren. Omdat ik dus... Uh, nou, ik heb wel verschillende dingen gehad. Ik heb een blinde darmontsteking gehad. Ik heb galstenen gehad. En iedere keer ervoer ik dat God mij ergens doorheen loosde. En dat hij zei, wat er ook met je gebeurt. Ik geef je altijd de kracht om weer dingen te overwinnen. Ik kan je zeggen dat ik op mijn leven. Ik ben voor zover ik weet gezond. En in 2011 is mij eens overkomen dat ik dacht, hoe is dat mogelijk? En dat was dat ik in een keuken bezig was. Ik was uh, keukenkastjes aan het stellen. En ik sta op een keukentrapje. <kuggen> en ik voel ineens een prikkeling van mijn hoofd, zeg maar van de top van mijn hoofd. Helemaal door mijn lichaam heen naar mijn been toe. En ik wilde dat trapje afstappen en ik ging door mijn rechterbeen heen. En dat vond ik heel erg vreemd. Dus ik, er stond een stoel en daar ben ik gaan zitten. En toevallig was er ook iemand in dat gebouw en die zegt... Theo, wat is dit? Ik zeg, nou dat weet ik niet. Maar mijn rechterkant, die wil niet meer. En die had het al gelijk in de gaten. En toen is er een dokter gebeld. En om een lang verhaal kort te maken. Ik belandde in een ziekenauto en ik belandde in een ziekenhuis. En ik had een herseninfarct. Nou, dan zeg je... Je bent kerngezond, je rookt niet, je drinkt niet, je, je leeft gezond, je bent goed op gewicht en alles. En dat heb ik. Heb vijf dagen ben ik aan, een, aan verschillende uh, apparaturen en de monitor en alles. Ze hebben alles onderzocht. Zelfs mijn halslagaders was allemaal perfect. Mijn cholesterol is goed. Mijn, uh, je alvleesklier, je suiker, alles was eigenlijk. Er is ge, medisch gezien, zeiden ze, is er geen reden dat u een herseninfarct zou krijgen, medisch gezien. Maar, zeiden ze, het kan altijd gebeuren. Ik was er ook binnen de kortste keren bovenop. Ik denk dat ik nog geen dag, en toen liep ik alweer en was ik buiten... Uh, eigenlijk een rondje aan het lopen en dan mocht ik alles doen. Maar ze wilden gewoon dat ik die vijf dagen toch wel aan die, uh, aan die monitoren bleef... om alles goed te onderzoeken. En toen heb ik dit ontdekt... Ik heb dit ontdekt, dat de mens bestaat uit de geest, ziel en lichaam. En nou kan het zijn dat jij wederom geboren bent, dat je vervuld bent met Gods geest, maar dat jouw ziel nog niet die volledige uh, vernieuwing door de geest heeft, waardoor je dus bepaalde klachten kan krijgen. En ik had ontdekt dat ik diep in mijn hart, en daar draait alles om, het hart... Is hetgene waar alles uit voortkomt. De Bijbel zegt uit het hart komen de oorsprongen des levens. En ik had ontdekt omdat ik van nature, en dat is geen excuus, mijn karakter is dat ik ben een beetje een binnenvetter. Ik zou me niet zo. Ik ben niet iemand die zich makkelijk geeft of die. Ik praat misschien nu wel makkelijk, maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar met iemand uh, alles deel. Dus ik ben een beetje een binnenvetter. En God liet mij zien... tijdens mijn periode in het ziekenhuis... dat ik mijn hart moest openen. Niet alleen voor hem, voor 100% of voor 100%. Niet alleen naar hem toe, maar ook naar mijn vrouw toe. En naar anderen toe. En omdat ik... Want ik heb met die... Uh, hartspecialist heb ik gepraat. En die hadden ontdekt... die heeft daar een, een cursus in gevolgd... Dat ze ontdekt hadden dat het hart, dat uh, herseninfarct, kan komen doordat er dus een vernauwing in je, in je bloedvaten komt. En omdat er medisch gezien geen reden zou zijn voor, uh, voor mij dat ik uh, vernauwde bloedvaten zou krijgen, hadden ze ontdekt dat als jouw hart niet, als je een beetje een binnenvetter bent dat er bepaalde impulsen uit het hart voortkomen. En dat noemen hun geen uh, vernauwing, dat noemen hun een ontsteking. En die ontsteking die bewerkt dus dat je een, een, eigenlijk een dun laagje aan de binnenkant van je ader krijgt. En naarmate je dus meer een binnenvetter bent, dan kan het zijn dat die ontsteking zo ver gaat dat er, als er een klein klontje ergens of iets zit, dat je dus uh, een herseninfarct krijgt. Ja. En dat heb ik dus gehad. En God heeft me laten zien dat ik me meer moet openen om dat eigenlijk te voorkomen. Dus het is heel erg mooi dat uh, de dingen die uh, eigenlijk geestelijk zijn, dat die ook een uitwerking hebben via jouw ziel op jouw, op jouw uh, lichaam. En is dat je gelukt om meer opener te worden? Want dat is je hebt het makkelijk gezegd, maar als het niet je karaktertype, zeg maar, is, is dat nog niet zo makkelijk lijkt me. Hoe doe je dat? Hoe heb je dat geleerd? Door de jaren heen dan misschien. Nou, dat zijn dus uh, uh, stappen die je moet nemen. Jouw karakter zegt van nee, uh, ik hoef even niet. Maar dan moet je gewoon uh, eigenlijk toch je wil erachter zetten. Dus, dat, je dus, uh, dat je dus wel doet. En dat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 ja, dat ze allemaal kan vertellen. Dat je dat ook meegemaakt. Heb je nog meer uh, ervaringen in je leven? Die, dat je bijvoorbeeld een gebedsverhoording hebt gehad. Dat je zegt, nou dat heeft God in mijn leven gedaan. En, uh, dat je ergens voor had gebeden. Dat er iets bijzonders uh, gebeurde. na je gebed bijvoorbeeld. Um, ja, dan moet ik even heel diep nadenken. Um, nou...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 En ten tweede uh, zijn ze afhankelijk van sponsoring om geld binnen te komen. En dat is een constant iets wat wij meegemaakt hebben. Dat je constant uh, God moet vertrouwen en moet bidden... dat God op een of andere manier het geld binnenbrengt. Nou is God niet zo dat die briefjes van honderd naar beneden laat uh, wapperen. Nee, hij werkt altijd door mensen heen. Dus hij legt mensen op het hart om een bepaald bedrag... Uh, ...voor de organisatie te geven. Dus ze leven voor 100% uit, uh, uit giften. En hij laat ons altijd op een punt, liet hij ons komen... ...dat we zeggen van, want anders, als er steeds maar geld binnenkomt... ...en dan kan je je voorstellen van, nou ja jongens, we hoeven niet meer te bidden... ...want het geld komt toch wel binnen. Nee, hij laat je dus zien, iedere keer als er dus een, een soort climax was... ...van nu hebben we, ik noem maar wat... en dan praat ik echt over, de, over bedragen van niet een paar duizend... nee, dat zijn honderdduizenden euro's. Want uh, om een schip alleen maar vol te tanken... dat kost al uh, 300.000. Dus je kan wel lagen dat er hele grote bedragen mee uh, gemoeid staan. Maar ik heb ook geleerd... en ik niet alleen, maar iedereen op het schip... dat geld, het bedrag speelt voor God, voor, voor God geen enkele rol. Het gaat om ons hart. En dat is het allerbelangrijkste. Als ons hart op de juiste... Uh, die juiste intentie heeft. En we baden dus iedere dag. En één keer in de week dan baden we een hele nacht door. En niet alleen voor uh, financiën. Maar ook voor mensen die we ontmoet hadden. Voor landen uh, waar die verdrukt waren. Voor landen waar we naartoe gingen. Van heer open deuren voor ons dat we uw evangelie kwijt kunnen. Dat, we, dat er mensen tot bekering komen. En al dat soort zaken. Dus het was niet alleen een, een gospelschip, een evangelisch schip die dus uh, het goede nieuws vertelt nee, het was ook een schip wat uh, eigenlijk dat is de grootste motor die gedragen werd en voortgestuurd werd door, door gebed ja, geweldig hè, dat dat allemaal zo mogelijk is en uh, nu ben je ja, niet meer op de boot, maar je bent uh, weer in Nederland en uh, je bent in een kerkelijke gemeente en ja, wat, doe je, ben je daar ook actief? Want je bent 67, begreep ik, gepensioneerd. Ja. Nou, daar wil ik ook wel wat over zeggen. <laughs> dat, uh, ik ben al vijf jaar met pensioen. Ik kon er uh, nog met mijn 62e uit. Meneer en de minister de toen de tijd, die heeft de streep getrokken van 1950. Die daarvoor geboren is, die, uh, die mag er eerder uit. En die daarna geboren is, om maar eens platvloers te zeggen, die moet zijn eigen broek ophalen... Maar ik ben nu uh, 67 en ik heb gemerkt dat uh, pensioen bestaat niet in het Koninkrijk van God. Ook al ben je 80 en uh, als je nog steeds het verlangen hebt om hem 100%, 100 te dienen op wat voor manier dan ook... dan geeft hij daar ook de kracht voor. Als ik, in de Bijbel, als ik in mijn Bijbel lees, dan zie ik dat de meest sterke figuren, en dan noem ik er maar een paar... dan noem ik Mozes, dan noem ik uh, Jozua, die waren allemaal Kaleb, dat waren allemaal mensen...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 Ja, dus samen met elkaar ben je een gemeente van God, een kerk van God, zeg maar. En uh, jij, jij bent ook in de een evangelisatiebus betrokken. Ja. Uh, jullie staan op de Botermarkt en in Schalkwijk in Haarlem. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat doe je daar? Nou ja, evangelisatie heeft altijd uh, mijn hart gehad. En dat, ik denk dat wel dat voor iedere christen is... Uh, je hebt altijd wel een, een diep verlangen om op een of andere manier uh, andere mensen te bereiken en dan hangt er maar net van af uh, welke keuze jij maakt of wat er in jouw hart speelt, ik wil helemaal niet zeggen dat iedereen op straat moet staan om het evangelie te verkondigen, je kan dat op, op honderd verschillende manieren doen uh, maar ik voel me hier wel erg toe aangetrokken omdat ik leer ook om andere mensen niet alleen te bereiken maar ik ik leer dat ik dus ga begrijpen waar veel andere mensen in zitten. En omdat wij zelf, uh, die, uh, die dat evangelie uitdragen... eigenlijk allemaal bekeerd zijn op een of andere manier... kunnen we ons ook wel een beetje in die personen verplaatsen. Dus als je een antwoord krijgt van... Uh, nee, ik hou maar mijn eigen geloof... dan kan ik me dat aan de ene kant wel voorstellen... maar aan de andere kant kan je dus ook aan die mensen vragen... ja, en dat is prima dat u eigen geloof heeft maar hebt je ook een persoonlijke relatie met God want iedereen gelooft wel maar geloof je ook dat God een persoonlijke relatie met ieder mens wil hebben en dat is eigenlijk de uitdaging die we eigenlijk aan mensen geven om eens wat dieper te kijken want je kan niet op het doodshemd van je moeder of van je oma, kan je niet helemaal in het gaat om die persoonlijke relatie om die wedergeboorte en dat is het allerbelangrijkste denk ik van het... of denk ik, dat weet ik wel zeker van het, van het evangelie... dat God... dat vind ik het mooiste wat er is... dat God ieder mens uniek vindt... en dat is ieder mens, is uniek... maar dat hij ook met ieder mens... een persoonlijke relatie... zoals hij met mij omgaat... gaat hij weer andersom met een ander persoon. Hij kent ons... Door en door. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij weet precies wat wij denken. Hij weet precies hoe wij handelen. En daar, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje, uh, maar daar speelt hij wel op in. Dus ik zeg altijd, ik daag mensen altijd uit. Ik zeg, je hoeft mij niet te geloven. Maar als je de lef hebt om God uit te dagen, dat je, zoals ik dat meegemaakt heb, van, uh, dat je tegen God zegt van, als u werkelijk bestaat. En als ik een persoonlijke relatie met u kan hebben. Dan zou ik heel graag willen dat hij ze op een of andere manier aan mij bekend maakt. Nou, er zijn honderden getuigenissen van mensen. En als je ze allemaal op een rij zet... dan hebben ze allemaal een andere ervaring met die levende God. En dat maken niet alleen mensen mee hier in de westerse wereld... maar er zijn ook moslims. Er zijn allerlei hindoes. Eh, noem maar die door een of andere droom of door een visioen... of door een beeld of wat ook. Maar God kent die mensen... Dus hij weet precies hoe hij die mensen uh, tot zichzelf kan trekken. Waar hij die opening kan vinden voor die mensen. Nou, en dat vind ik het mooiste wat er is. Dat vind, ik, uh, dat vind ik uniek. Dus het zijn niet mijn woorden die ik zeg. Nee, ik daag alleen mensen zoals ze mij uitgedaagd hebben. Daag ik anderen ook weer uit om hun hart open te stellen voor die God. Ja. En dat is geweldig. Dat, dat is dus hetzelfde of je dat nou in Nederland doet. Of met dat schip door heel de wereld. ja. De boodschap is hetzelfde. De boodschap verhaal. is hetzelfde, ja. En uh, het is natuurlijk geweldig om dat ook uh, hier te doen. En jullie uh, hebben, huren jullie daarvoor een bus, heb ik begrepen, van een stichting? Stichting A. Ja. is dat? Dat is Stichting A. Die staan uh, met deze bus, die wij dus uh, huren, twee keer per maand, twee dagen. Wij staan altijd in, uh, in Haarlem uh, op de donderdag op de botermarkt en op de vrijdag uh, in Schalkwijk. En dat is. Mocht er wat tussen komen, maar het is meestal standaard dat we de laatste donderdag en vrijdag van de maand uh, op straat staan met de bus. En dat is een bus van haar huis. Die heeft van origine uh, gaan, is die, house, is die bus eigenlijk ontwikkeld om naar huisparties te gaan. Maar omdat dat niet altijd gebeurt, is die, uh, is die bus ook beschikbaar voor andere doeleinden, zoals evangelisatie... Uh, maar je kan hem ook voor een ander doel gebruiken. Als je zegt, nou goed, ik wil dus, uh, ergens gaan staan. Uh, ik noem maar wat. Uh, waar veel mensen samenkomen. Dan kan je die, bu die bus ook uh, voor uh, gebruiken. om Op een of andere manier het evangelie. Want er staat op die bus. Er staan allerlei teksten al. En dat vind ik ook heel apart. Want iedereen leest die tekst. En als er op die tekst staat dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dan kan je zeggen, nou ja... Dat... Dat zegt me niet zoveel. Maar mensen lezen dat en automatisch komt dat toch in je gedachten. En dan kan het best zijn dat God op een gegeven moment als jij in een diep dal zit of wat ook. Dat ineens diezelfde tekst die je toen misschien een jaar geleden gezien hebt en gelezen hebt. En waar je dacht nou van wat, wat moet ik ermee. Dat God dat er weer terugbrengt in jouw gedachten. En dat dat een opening kan zijn voor jou. Om God te leren kennen. Door Jezus. Ja dat is echt uh, mooie dingen. Die je weet te vertellen. Dankjewel. Heel hartelijk bedankt voor het interview. En een hele fijne dag nog. Oké okay, dankjewel. dankjewel. Graag gedaan. En ik wens iedereen heel veel zegen. En ik, ik, ik bid en ik zeg ook. Open je hart voor God. God is er altijd. Hij is om maar eens te zeggen. Hij is één gebed weg. Dankjewel.